En alles op ma is maffia. En alles op kok is leugenbrok. En alles op stijn is rookgordijn. En alles op low is show. Nieuwe ronde, nieuwe prijzen. Ga je gang en sla je slag. Doe je voordeel, maak je keuze, grijp je kans en pluk de dag. Tijd om je partij te kiezen. Uit het aanbod ergernis. Mag je zeggen wat er volgens jou het beste brandhout is? Alles op ma is maffia. Alles op kok is leugenbrok. Alles op stijn is rookgordijn. En alles op low is show. Doe een gooi, een wagengokje in de grote tombola. Wel geschoten, altijd raak. En niet geschoten, ook niet mis. Want wie niet gaat, wordt bedankt door het geboefte. Dat je zeker van je leven nooit gestemd had. Als je wel gegaan zou zijn. Alles op Ma is maffia. Alles op Kok is leugenbrok. Alles op Stein is rookgordijn. En alles op Lo is show. En alles op links is allemaal slinks En alles op B is vrouwen, nee Alles op F is gelovig, klef En alles op maat is psychopaat Lees de prachtige programma's Geloof de plechtige beloftes En vergeet hoe je de afgelopen jaren bent verneukt Alles op maat is maffia Alles op kok is leugenbrok Alles op stijn is rookgordijn En alles op Low is show En neem zo'n tweede kamer zeg Net een stel kippen van de leg Wat moet je met zo'n voorraad die kunnen ook maar beter weg, al dat slijmen met de pers... Zo onwaarachtig en pervers, dat ik met mijn tanden kners... Van der Lubbe Lucifers, alles op ma is maffia... Alles op kok is leugenbrok, alles op stein is rookgordijn... En alles op lo is show. En dan nog zo'n ministerraad, met al die ambtenaren praat... Die zo ver van de mensen staat, dat het echt nergens meer op slaat. Eerst denk je nog, we zullen zien, het wordt vast beter straks... misschien. Maar maar beter werd het nooit sindsdien... ...en wordt het ook niet meer sindsien. Alles op maffia. Alles op kok, leugenbrok. Alles op stijn, rookgordijnen. Alles op looshow. En mij moet je echt niet vragen... ...wie pleegde het meest bedrog? Vroeger wist ik dat precies. Maar ja, toen had je lubber nog. Twaalf jaar het land belubberd. En slechts één ding is gelukt. De Europese norm voor gladheid... ...wordt in lubbers uitgedrukt. Alles op ma is maffia. Alles op kok is leugenbrok Alles op stijn is rookgordijn En alles op lo is show En ik zweer, ik zweer, ik zweer Lieve heer, ik zweer, ik zweer Deze keer en dan nooit meer En dat zweer ik Altijd weer, want wie niet Gaat wordt bedankt door het Geboefte dat je zeker van je Leven nooit gestemd had als je Wel gegaan zou zijn, alles op Ma is maffia, alles op kok Is leugenbrok, alles op stijn Is rookgordijn en alles So blauw is show.